Vier uur, Juri Stubenitski met het nos journaal Vijf verdachten die vrijdagmiddag werden aangehouden naar de studentendemonstratie in Den Haag moeten morgen voor de supersnelrechter verschijnen. De vijf waren betrokken bij rellen naar de demonstratie. Ze worden ervan verdacht dat ze een steen, een bierblikje of iets anders naar de ME hebben gegooid. Eén verdachte zou een ME'er met een stok hebben geslagen. Het OM heeft besloten tot supersnelrecht... omdat geweld tegen politiemensen tegenwoordig strenger wordt bestraft met lik op stuk beleid.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 Studenten hadden op Facebook opgeroepen tot het protest. 20.000 mensen lieten via de site weten... dat ze aan de demonstratie in Brussel zouden meedoen. De Canadese Christine Nesbitt is in Herenveen wereldkampioen op de sprint geworden. Nesbitt ging na drie afstanden al ruim aan de leiding... en won ook de afsluitende duizend meter voor Irene Wust. Het zilver ging naar Annette Gerritsen. Brons was er voor Margot Boer. Laurien van Riesen en Irene Wust werden zesde en zevende... Stefan Groothuis werd op de tweede 500 meter gedisqualificeerd... omdat hij de middenlijn zou hebben overschreden. Maar dat werd na een protest teruggedraaid. In de Eredivisie Voetbal heeft FC Utrecht... voor de tweede keer dit seizoen van Ajax gewonnen. Voor de winterstop won Utrecht in de arena met 2-1. Nu werd het thuis in de Galgenwaard 3-0. Het weer zwaar bewolkt en af en toe lichte regen. Temperatuur 4 graden in het oosten en een graad of 7 in het westen. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie viel op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam vanaf knoppen Prins Clausplein tot Delft. 4 kilometer. Voornemen om het voornemen? Of jezelf vandaag nog versterken?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 Help alsjeblieft via Giro 6989 in Voorschoten. Dank u wel. Bijna vier minuten over vier. Waar, oh waar beginnen we bij Giro het fietsen in Hoge Rijden. Laatste rondje voor Niels Albert. Nog een minuutje zo'n beetje verwijderd van de overwinning hier. En natuurlijk ook van de eindzegen in de stand om de wereldbeker. Maar Kevin Pauwels zit hem nog steeds wel op de hielen hoor. We zien dat Kevin Pauwels moet lopen om boven te komen op het klimmetje. Dan wordt het gaatje weer groter met Niels Albert. Maar wat zal het zijn? Een meter of 100 is het hoog uit, Misschien wel 75 meter. Maar hij draait nu de bocht om. Niels Albert en gaat dan op het asfalt op weg naar de finish hier. Dan komt hij ongetwijfeld hier als winnaar over de strepen. Dan heeft hij... Zijn een derde wereldbekerwedstrijd van dit seizoen gewonnen. Hij won al in Kokseide, hij won in Igor en nu wint hij weer in uh, Hogerheide en hij zet daarmee toch wel eventjes meteen een punt in de richting van het wereldkampioenschap straks in Zankt-Wendel waar hij toch een van de allergrootste favorieten is. Vorige week kreeg hij nog klop van Powell, van Powell's. dat was in uh, Pontchâteau in Frankrijk toen werd hij in de sprint geklopt, maar nu wint hij de wedstrijd, daar komt Pauwels als tweede over de streep en dan ben ik benieuwd wie er dadelijk als derde de bocht uit zal denderen in de richting van de finish. De eerste twee hebben we dus binnen gehad. We weten dat de beste Nederlander op de dertiende plek rijdt. Dat is Scherbe de Knecht. Die hebben we nog lang niet binnen. En nummer drie wordt net als vorige week Sven Nijs. Ook hij is weer terug. Het wordt een heel spannend WK straks in Zankt Wendel, Waarbij de strijd met name gaat tussen de Vlamingen, de favoriete Vlamingen en de regerend wereldkampioen Zdenik Stiebar. Die nu als vierde finisht. Net voor Klaas van Tornhout. En spannend is het ook bij Groningen. Twente. nog een kwartier te Gaan Henkok. Ja, de kampioen van Nederland, de FC Twente, moet een beetje haast maken... wil de puntenachterstand op PSV. Nu is die achterstand nog één punt. Wil die achterstand niet groter worden bij deze gelijke stand van één tegen één? Wiskerhof, de verdediger van de FC Twente, heeft in elk geval de mogelijkheid gehad... om de 2-1 te Het van zijn voorzet van Jansen. Vanaf de linkerkant kwam bij Wiskerhof terecht. Net buiten de 16 meter gebied aan de rechterzijde van het veld. Hij zette de holle heel gemakkelijk op het verkeerde been... maar schoof de bal dan toch voorlangs. En een schot van Jansen werd geblokt door Tadic. Ik vind dat... Dat Twente over het algemeen in deze wedstrijd toch voorin een beetje te weinig afdwingt. Uh, Janko wordt van weinig munitie voorzien. Zeker niet van de Jong vanaf de rechterkant. En Chad die af en toe wel dreigend, Maar Kiefdenbel doet het toch goed zijn directe tegenstander. Maar hij valt me toch een beetje tegen in deze wedstrijd. Maar laten we gaan kijken naar het spel hier beneden. En Bayrami is binnen de lijnen gekomen. En die is nog juist aan de bal. En die bal wordt wel over de zijlijn getikt door, door Thadis. En dan gaat SW Twente ingooien. We hebben gespeeld bijna 78 minuten. 1-1 in de Euroborg. Gaan we even naar Venlo, VVV, PSV. Het is uh, uitspelen, Bas. Maar wat wordt de score? Loopt hij nog op? Nou, had maar zo gekund als uh, Lens wat uh, zorgvuldiger was geweest, dan was het geen 0-3, maar 0-4 of misschien wel 0-5 geweest. Twee enorme kansen. De ene schoot hij vrij voor de keeper een meter of 37 over. Dat is een prestatie op zich. En even later dacht hij, kijk of dat ook anders kan. Laat ik hem dan eens laag houden. Nou, dat lukt, maar dan schoot hij hem tegen de keeper op. Redding van Bejoard. Tussendoor heeft Boijmans nog een aardige kans gekregen voor VVV. Begonnen begon allemaal aardig met een solootje, een beetje kappen en draaien in het strafstofgebied van PSV. Dat deed hij eigenlijk best aardig, maar zette de actie net te ver door. Waardoor uiteindelijk de uit zijn doel gekomen Isaac Zonde nog een voet tegen kan krijgen. VVV wil nog wel graag de eretreffer maken. Of dat lukt is de vraag. Dat ze er voor de rest niets mee opschieten is wel zeker. Want 0-3 met nog maar 11 minuten te gaan is een voorsprong die PSV natuurlijk nooit meer uit handen zal geven. Voorsprong ook terecht van PSV de hele middag al een klasse beter dan VVV, maar dat zal geen verrassing zijn. Roda op weg naar de vijfde plaats ten koste van Excel Show en die Houtkamp. Ja, ook een klasse beter dan de tegenstander Excelsior. Want Excelsior met 10 man kan echt helemaal niets meer inbrengen tegen het geel-zwarte gevaarte van uh, Rode Ezee. Dat kans op kans creëert, maar nog slechts met 2-0 voor staat. Nu Ruud Vormen, bal richting K. K komt de bal, wilde ik zeggen naar Skobu, maar Skobu ingevallen voor Jonker. Kan uh, niet bij de bal komen. En dus is het Kees power. de keeper van Excelsior, die de bal heeft. Maar deze wedstrijd is al lang gespeeld. 2-0 voor Roda En ik kijk naar beneden en daar zie ik iemand klaarstaan. Wiljan Pluim, hij komt van Vitesse. Die hebben hem om onbegrijpelijke reden, misschien omdat hij Nederlander is, laten gaan. GELUIDEN. Zomaar gratis GELUIDEN. naar Roda JC en daar zijn ze in Kerkrade heel blij mee, want Pluim gaat zo dadelijk zijn debuut voor Roda maken. Bij Roda JC tegen Excelsior in de wedstrijd die al gespeeld is 2-0 voor Roda. Verder dit uur natuurlijk ook nog de duizend meter bij de mannen. Kwart over vier gaat hij starten met Eriksson tegen Rukke. Dat zult u nog dan denken. Nou, dat, dat zien we dan wel. Maar rit 11 Mo tegen Groothuis en 12 Lee tegen Davis. Dan valt de beslissing voor de wereldtitel. Wij gaan vanuit Abba snel naar Henkok in de Eurobowl. Wat een doelpunt van Janko. Prachtige goal. En wat een prachtige voorzet van Jansen. Theo Jansen. Halverwege de helft van FC Groningen. Vanaf de rechterkant van het veld. Een crosspaas. Helemaal naar de linkerzijde. En daar staat dan Janko. Het mag geen grootste voetballer zijn, maar daarvoor is hij niet gehaald. Hij heeft twee doelpunten gemaakt in deze wedstrijd. Hij schiet hem prachtig binnen, pakt hem in één keer uit de lucht en schiet hem in de verste hoek. Het is een typische afmaker, een typische spits deze Janko van de FC Twente. Afgelopen woensdag tegen Herakles 4 doelpunten en nu 2 doelpunten. Dat brengt zijn totaal op 14 doelpunten. Ik ga nog eens kijken. Daar komt dan zometeen die voorzet van Jansen met zijn rechterbeen. En dan gaat hij, Janko, die gaat naar de bal toe. Hij wordt misgetast en met zijn linkerbeen gaat hij even in de lucht. Een beetje horizontaal hangt hij bijna in de lucht. Plakt hem op zijn linkerschoen en schiet hem gewoon in de verste hoek. Luciano, die zojuist een bal in zijn gezicht heeft gekregen, helemaal kansloos op deze bal. Kon ook niet meer naar die bal toe komen. Van de voorzet van Theo Janssen was perfect. En zo leidde kampioen van Nederland hier in de Eureborg FC Twente... met 2-1 door twee doelpunten van Janko. We gaan het hebben weer over het schaatsen. Best of the rest werden ze dus eigenlijk uiteindelijk. Annette Gerritsen en Margot Boer. Na het sprint gaan ze met zilver en brons naar huis. Nespit was een bruggetje te ver, maar ze verdrongen wel Jenny Wolff van het podium. Jeroen Stekelburg, hoort u daarover in gesprek met Annette Gerritsen. Ja, gefeliciteerd met zilver. Dat was een strijd op ja, leven en dood, mag je het zo zeggen? Ja, wel een beetje. Die laatste rit was echt een hakpartij. Maar ja, ik had ook zoveel missen. Maar je rijdt tegen elkaar en je weet gewoon... degene wie die race wint, die, uh, ja, die wint van, van degene. Dus, maar ja, ja, logisch, maar die wint het klassement, zeg maar. Er komt wel op het podium, zo simpel was het. Precies, ja. En uh, dus ja, het was echt gewoon tegen elkaar... En, Volgens mij reden we allebei echt uh, de slechtste race in het toernooi. Dan niet veel meer met schaatsen te maken? Nou, je moet gewoon echt proberen rustig te blijven. Maar ja, weet je, maar god, die kwam onderdoor. En ik dacht alleen maar erachteraan, erachteraan. En, uh, oh, dat, ja, het is zo spannend. Gewoon ook om je, om je op jezelf te blijven concentreren is zo moeilijk. Nou, het geheel even bekijkt. Want ja, je hebt gewoon zilver gewonnen op een wereldkampioenschap. Met races die, ik zei het net al, na de 500 even tegen je. Beetje anoniem hier en daar, maar wel een fantastisch eindresultaat. Ja, nou ja, mooi toch? Ik, ja, het gaat hier uiteindelijk om het klassement. En ik denk zeker dat ik uh, dit, dit, ja, uh, dit weekend wel een beetje een toernooi ben gegroeid. Want het ging eigenlijk, nou ja, met af. Uh, Als die van de laatste dan, maar. ging het gewoon elke keer beter. Dan heb ik ook heel veel, heel veel dingen die. Uh, ja, eerst nog niet echt lukt in de race, uh, nu wel goed kunnen toepassen. Dus ja, wat dat betreft heb ik zeker wel uh, een stap gemaakt hier. Je bent ook zeker in het seizoen gegroeid. Want ja, dit had je in, uh, in december toen je, toen je nog maar zat te wachten op je eerste wedstrijd. Je toch ook niet kunnen denken? Nee, je, uh, nee. dit soort weekend heb je echt nodig om weer uh, een stap voorwaarts te maken. Stap voorwaarts maken. Maak je niet op een WK, toch? Dan, dan ben je blij met je resultaat. Ja, ik ben hier absoluut blij met mijn resultaat. Maar weet je, dit soort weekenden heb je wel in het, in het seizoen nodig. Zeg maar. Normaal rij je World Cups en dan heb je ook van dit soort weekenden. En dan, ja, nu uh, doe ik dat gewoon op het WK. En uh, eigenlijk uh, gaat het gewoon, uh, ging het wel gewoon goed. Het, is het genieten hier in T-Half. Ik zag jullie eerder ronden, dat zag er gezellig uit. Ja, het was echt genieten. En dat heb ik van, van tevoren ook echt... Ik ja, met mezelf een beetje afgesproken zo van genieten van. Want het is zoiets unieks om zoveel mensen hier in het oranje te zien... die allemaal uh, nou, ons komen aanmoedigen. Dat is zo geweldig. En uh, ja, als ik dan hier op het podium mag eindigen... dat, is, uh, ja, dat moet je wel even meepakken zo'n momentje, want uh, dat is uh, gewoon wel uniek. Zilver op het WK Sprint voor Annette Gerritsen. We gaan naar Kerkraden Rode XC Excelsior en die houdt kamp. Ja, toch nog die derde erin gekomen. Het is leuk. Hij is lang geblesseerd geweest. Komt als uh, invaller voor Mats Jonker. Ik heb het over Morten Skobu. De assist was van de beste man van het veld, Willem Jansen. Die gaan ze missen uh, uh, aan het eind van het seizoen als hij weggaat naar FC Twente. Maar Morten Skobu maakt uh, 3-0 voor Rode SC En dus wordt Excelsior toch een klein beetje afgedroogd. Groningen-Twente dan weer. Henk Kok, nog iets gebeurd Henk? Ja, Groningen leeft nog, mag ik wel zeggen. Van de stand is nog steeds 2-1 in het voordeel van FC Twente. Maar FC Twente had de ideale kans om op 3-1 te komen van Evens, de verdediger van FC Groningen. Legde de jong neer in het 16 meter gebied. En toen kwam met Kanon de scherpschutter van FC Twente. Janko ging achter de bal staan op de penalty-stip, maar hij schoot oerend hard tegen de paal. En dat bedoelde ik met de zin, FC Groningen leeft nog. En zoals juist was Matassa toch wel heel dichtbij. Je kon die bal niet echt gemakkelijk meekrijgen. Anders was het alsnog 2-2 geworden. Janko, de man van de wedstrijd, heeft twee doelpunten gemaakt. Maar als, als, als FC Groningen dan toch nog gelijk maakt... dan is hij in dubbel opzicht de man van de wedstrijd. Maar laat ik gaan kijken wat er allemaal op het veld gebeurt. FC Groningen mag zijn vrije schop gaan nemen. Neemt natuurlijk in de slotfase van deze wedstrijd alle mogelijke risico's. krankzinnig is ook mee naar voren gegaan. En alles staat zo ongeveer op de rand van de 16 of in het strafschopgebied bij de FC Twente. Vrije schop voor FC Groon. Die vrije schop moet genomen worden op de middenlijn door de Kieftenbelt. En die gaat natuurlijk ongetwijfeld het 16 meter gebied. Beetje naar de rechterkant, daar staat Krankvist namelijk. Maar Krankwist kwam niet bij de bal komen van Janko. had hem goed afgeschermd, die kon de bal wegkoppen. Opnieuw opgevangen door Kieftenbelt. Met een lange bal nu naar de linkerkant van het veld wordt hij weer weggekopt. En dit keer was de Joomis. die kan nu uit daar niet schieten. hij gaat schieten! En die gaat maar net naast. En ik weet niet of hij nog aangeraakt is door de verdediger van Twente. Nee, het was Petter Andersen die dat was niet het geval. Ik moet afronden, heb ik begrepen. We moeten zeker nog 7 of 8 minuten voetballen in verband met die blessure van Luciano. Maar de stand is hier 2-1 in het voordeel van Twente. PSV begint het post-afvlaait tijdperk. Uitstekend qua resultaat. Bas de geluk. Ja, het ziet er eigenlijk al wel vrij soepeltjes uit allemaal. Hutchinson speelt aan nu op die positie rechts half. Heeft een doelpunt gemaakt ook. Is nu aan de bal. Kan PSV er nog een vierde bij prikken in Venlo? Dat zou maar zo kunnen. De kans daartoe is zo even door invaller Stefan Nijland om zeep geholpen. Nu Dzoezak uh, trouwens met een actie die draait naar binnen. Wil een voorzet geven, maar die bal blijft buiten het bereik van Danny Koevermans. Nijland kreeg de kans op een presenteerplaatje, zoals dat zo mooi heet. Omdat zijn tegenstander Leemans volkomen stond te slapen. En geen idee had terwijl hij de bal wilde aannemen in alle rust dat er nog een tegenstander in zijn rust stond. Nou die stond er dus, dat was Nijland. Die mocht een meter of twintig oprukken naar het doel van VVV. Maar ging daar vervolgens zo treuzelen. Dat er nog een verdediger van de Venloze ploeg tussen kon komen. Bovendien de keeper, Bezois, zich ermee bemoeide. En toen liep het voor VVV met een sisser af. De wedstrijd is al heel lang voorbij eigenlijk hier. Namelijk op het moment dat één minuut voor rust... Jermaine Lens 0-2 maakte. Een minuut na rust Hutchinson 0-3. En het is uh, uitspelen geblazen. En dat uitspelen dat duurt nog een minuut officieel... plus wat extra tijd. 0-3 in Venlo. Ed van de Bent. Krijgen we nog een uh, lange barrage? Nou, er zijn om geen drillmers, althans niet veel meer bijgekomen. Behalve dan Michael Whittaker met uh, Gigami, Belgisch warmbloedpaard, 11 jaar geruin. Maar dan een graag uh, relevatie voor Nederland. Hendrik Jans Schuttert, een van de Young Riders. Er is een goed samenspel tussen Sven Harmsen, de bondscoach van de Young Riders. En dan uh, Rob Ierens, de bondscoach van de senioren. En er is een uh, startmogelijkheid gegeven voor die Hendrik Jans Schuttert. Die heeft de laatste tijd ontzettend goed gepresteerd in die categorie. En met zijn paard Cirano Z, dat is een tienjarige merrie, heeft hij zich als derde Nederlander gereden in de, de barrage deelnemers tot nu toe. Prachtig resultaat. We hebben voor Nederland uh, nog vier mogelijkheden te gaan. We hadden achter elkaar zes starts van Nederlandse talenten... waaronder Michael van der Vleuten, talent van het jaar 2010... waar hij voor geëerd is gisteren. Maar die maakten allemaal één springfout. Vrieling. Annie Pols, Gert-Jan Brugging, Willem geven, goede bekende namen. Ook hooggeklasseerd bij Jumping Amsterdam in het verleden. Maar ze bereiden die barage niet voor Nederland. Voorlopig dus wel Hendrik Jan Schuttert en verder Ben Schreuder en Mark Houtsager. Gaan we even naar Henk Kok bij die wedstrijd waar de spanning zit. Groningen-Twente. Ja, De klok gaat naar de 90ste minuut. Ik ben nieuwsgierig hoeveel tijd dat er nog bij komt. Er vindt nog een keertje weer een wisselplaats bij de sc Twent. Dus even kijken wie er nog binnen de lijnen gaat komen. Ik denk dat het Bengtson is die nog binnen de lijnen gaat komen. Dus het spelletje ligt even stil. Of laat wegenreef. toch even die wisselplaats vinden? Nee, dat is niet het geval. Ja, dat is toch wel het geval? Eerst even de wisselplaats vinden. Janko gaat eruit. En de die komt dan binnen de lijnen. Een hevig fluitconcert voor wegenreef. En ik vind toch dat Wegener een uitstekende wedstrijd heeft gefloten. Hij houdt van een mannelijke strijd, van een mannelijke wedstrijd. En dat was Groningen tegen FC Twente. Vrije schop is inmiddels genomen. Uh, Luciane, uh, Luciano naar uh, Agilore. En Agilore ziet dan dat die bal in de verdediging van uh, FC Twente wordt weggekopt. En ik zie nu het bord omhoog gaan bij de vierde officie. We moeten nog vier minuten in elk geval voetballen. Charlie nu aan de linkerkant van het veld met Kiefenbel tegenover zich. En dan het scotter van Schatli. Het is het bekende recept van, uh, van, dit man, van deze man, van deze linkerspits van FC Twente. dreigen dat hij uh, buitenom gaat met links en dan naar binnen komen en die bal voor zijn rechtervoet leggen. Maar uh, dat schot ging over. FC Groningen heeft nog vier minuten om die stand gelijk te maken in de Euroborg. En het dringt wel aan. Komt veel voor het doel van de FC Twente. Sterman nu met een lange bal richting Granquist. Granquist kan er niet bij. Wordt weggekoppeld door Rosales. En dan weer opgevangen door uh, Petter Andersen. Stadis. Stadis probeert er langs te gaan, maar Rosales staat er goed tussen. En dan moet de FC Groningen oppassen. Maar dan moet natuurlijk wat ruimte weggeven. Dat kan eenvoudig niet anders. Je moet gewoon gokken op die 2-2. Charlie in de middencirkel. Probeer hem door te tikken. Veel te gemakkelijk doet hij dat. En dan gaat hij een overtreding. En dan krijgt hij absoluut een gele kaart voor uh, Charlie. Van hij hield even, uh, Andersson hield hij even vast aan uh, zijn arm. Nou ja, dat is een nuttige overtreding, zeg maar. De verdediging van Twente lag weliswaar niet open. Maar Groning kwam toch heel gemakkelijk in de uh, Even naar zijn shirt getrokken, uh, Petter Andersson. Weer een vrije schop uh, voor FC Groningen. Maar Schart blijft ook nog een beetje bij, uh, bij die bal staan. Dus pakt dat ook weer de nodige tijd, uh, Twente. Die vrije schop wordt weer genomen door uh, Kieftenbelt. Alles in een 16 meter gebied en een paar mensen van Groningen naar buiten om in elk geval die tweede bal op te pikken. Die bal gaat naar Krankvis. Krankvis komt de bal naar binnen en dan wie gaat er naar de bal toe? Ik denk dat er even een uh, matas was die weer naar die bal uh, toe ging, maar Michailov heeft hem gepakt. Er zat geen kracht achter dat schotje en raakt hem niet goed, ongetwijfeld niet goed. En dan gaat hij weer uh, richting de helft van de FC Groningen via Michailov. Nozales gaat lopen en het is Archilore die hem oppakt en dan nog weer Kieftenbelt. Een van de laatste aanvallen van Groningen. Lange bal van Kieftenbelt. Een beetje lukken. Je dukt dus de lucht in. Krankus de lucht in. Wordt je opgepikt door Ene Volsen. Ene Volsen. met zijn rechterbeen. Het is een beetje vrouwen en kinderen nou eerst in die verdediging van FC Twente. Het is geen voetballer meer. Gewoon die bal in een 16 meter gebied te pompen. En is zal er weer in komen vanaf de rechterkant van het veld. Hoge bal. Even een duwtje dacht hij van Krankus. Mag doorgespeeld worden. Wordt geschoten. Een melee van spelers, maar dat slot, of het was eigenlijk geen squad. En dan is er een speler van het is Matas die naar Weger even toerent. Die wil kennelijk iets meer dan alleen maar doorvoetballen. En ik weet niet wat hij wilde. Ik kan niet zien of het een overtreding is begaan door RC20 in de 16-meter gebied. Weer komt die bal voor vanaf de rechterkant. Ook nog een duwtje in de rug van de doelbal van RC20 door Krankwist. Michailov is daar, maar Michailov had je bal al te pakken. Ik denk dat er bij deze stand blijft 2-1 in het voordeel van FC Twente... door die beide van Janko. We moeten misschien nog één minuutje spelen zo ongeveer... maar de stand hier is in de Euroborg. 2-1 voor Twente. Misschien wel een gelukkige overwinning. Andere twee wedstrijden zijn afgelopen. rode Excelsior 3-0 en VVV PSV 0-3. We gaan... Even naar Jan Bos gaan we, Sebastian. De handen op elkaar van Thiel voor deze grote Nederlandse sprinter. De man die wereldkampioen werd in 1998. Bezig is aan zijn laatste meters van zijn laatste wereldkampioensprint. Beetje anoniem, WK. Dat wel. Zestiende na drie afstanden. Bos verdient beter, maar meer zat er niet in. Hij ligt wel aan de leiding. Ruim aan de leiding ten opzichte van Hoa Bukku. Zijn Noorse tegenstander op de afstand. Waar Jan Bos twee keer Olympisch zilver op veroverde in Nagano. En later nog een keer in Salt Lake City. Het was een afstand waar hij van hield. Hier in Tijalf, waar hij ook grootste prestaties heeft neergezet. En je merkt het wel dat het publiek ook al een beetje afscheid aan het nemen is van Jan Bos. Zijn laatste WK-sprint zit er bijna op. Daar komt hij de bocht uit. 11 32 is de snelste tijd tot nu toe. En die tijd gaat eraan. Het wordt 1.09.80 voor Jan Bos. Dit is zijn beste race van het weekend. Hij gaat dus aan de leiding op de 1000 meter. Henk, kok is er afgelopen. Misschien nog uh, 30 seconden moeten hier uh, waarschijnlijk nog gevoetballen worden, ook, uh, ook niet meer. En dan gaat Twente toch op, nou gelukkig, laat ik zeggen niet ongelukkige wijze gaan ze dan met de overwinning naar huis. Het eerste doel van Twente, van Janko, ja dat was eigenlijk een balletje wat toevalligerwijs voor de voeten van Janko uh, terecht kwam. Maar het tweede doelpunt, het winnende doelpunt, zal het ongetwijfeld zijn. Dat was een juweeltje, zoals ook het doelpunt van Matas, het openingsdoelpunt in deze wedstrijd. Een juweel van het doelpunt was. Weger heeft voor het einde gefloten. FC Twente, dat kan elkaar feliciteren. En FC Groningen is in elk geval geslaagd voor het examen. Dat er echt tot de top van Nederland behoort, dat heeft FC Groningen laten zien in deze wedstrijd sint Twente zoals al gezegd niet ongelukkig in deze ontmoeting. En Janko vier doelpunten tegen Heracles, twee tegen FC Groningen en ook nog een gemiste penalty. Dat is eigenlijk de man van, de, ja, van het seizoen na de winterstop. Twente wint van Groningen met 2-1. In ieder alle uitslagen van vandaag. FC Utrecht, Ajax 3-0. Rode EZ, Excelsior 3-0. VVV, PSV 0-3. En zojuist dus Groningen, FC Twente 1-2. Even kort kijken naar de consequenties voor de stand, met name bovenin. PSV nog altijd aan de leiding, met nu 44 punten uit 20 wedstrijden. FC Twente volgt op 1 punt, 43 uit 20. Ajax neemt nu afstand, of laat een gaatje vallen. 38 punten uit 20 wedstrijden. En Groningen 37 uit 20. We hebben over het schaatsen, we naderen het uh, eind uh, van de duizend meter straks, het hoogtepunt. En hij is er nog bij, wel gedisqualificeerd en dus toen weer niet gedisqualificeerd. Bizarre dag voor schaatser Stefan Groothuis. Begon overigens als klasse mensleider aan deze dag. Straks mag hij toch de duizend meter rijden, maar hij gaat als vierde die duizend meter in na drie afstanden. Jeroen Stekelenburg sprak over alles met zijn coach, Jack Ori. Jack, zou je eens kunnen vertellen wat er de afgelopen drie kwartier rondom Stefan Groothuis allemaal gebeurd is? Ja, nou, hij werd natuurlijk gedisqualificeerd dat ze zeiden dat hij uh, uh, twee keer met zijn uh, voet over de lijn was. Maar de regel is zo dat de schoen ook over de lijn moest zijn. En uh, vanaf de beelden vanaf de voorkant en uh, vanaf de ijsbaan... ...leek net of hij twee keer met zijn voet en de gehele schoen over de lijn uh, was. Maar als je de beelden vanaf achter zag... ...en die zag ik net in een flits bij jullie hier op de camera... ...dan zag je dat zijn hak van zijn schoen nog boven de lijn zat. Nou ja, vervolgens hebben wij een protest ingediend... En uh, ik vind het toch heel netjes van de, van de scheidsrechters... dat ze op via de camerabeelden toch een beslissing van een disqualificatie terugdraaien. Nu ben je aardig, maar net was je natuurlijk boos. En het is ook wel vreemd dat door beelden die jij toevallig ziet... zoiets nog terug wordt gedaan. Dan wordt het heel interpretabel. Ja, dat is, het, laat deso, het laat gewoon zien dat we niet zonder een camerasysteem kunnen. De snelheden liggen zo hoog. Ik denk ook dat scheidsrechters het niet moeten willen... en denken dat ze het op het oog kunnen zien. Het blijkt gewoon niet zo. Dus al keer op keer blijkt dat het met oog niet waarnemer is. Het is te snel. En ze beoordelen uit de verkeerde hoek... vanaf de zijde is het gewoon heel moeilijk te zien. En uh, ja, ik pleit hier ook bij dat we gewoon camerasystemen moeten hebben. Op de lijn ook. We hebben camerasystemen voor, uh, voor de Finis. En waarom niet op de lijn? Of we moeten gewoon van die pokkenregel af. Dat is het allerbeste, want dat ding slaat nergens op. Nou, los van daar te, te diep op in te gaan nu. Eén ander dingetje nog. Wat doet dit met Stefan Groothuis richting zijn duizend meter? Ja, nou ja, kijk. Uh, ik denk dat Stefan gewoon daar een hele goede duizend meter laat zien. En uh, daar gaan we alles aan doen. Want hij is strijdbaar. En... Uh, ja, dat hoort ook bij een wedstrijdrijden. Soms dan heb je dit. Kijk, het is niet leuk dat het je overkomt. Maar ja, het hoort er gewoon bij. Dat is ook schaatsen. En uh, daar moet hij zich gewoon keihard heen vechten. Moet hij het achter zich laten? Of moet hij die agressie ook een beetje meenemen? Als ik hem was, had ik al die agressie in die wedstrijd gekwakt. En uh, dat geeft hem de grootste kansen. En dat gaan we ook proberen. Ja, goeie. de coach van uh, Stefan Groothuis. Zometeen komt hij dus in actie op de 1000 meter. Keren we weinig even terug naar de wedstrijd die als eerste vanmiddag op het programma stond FC Utrecht-Ajax. Het werd 3-0 door twee goals van Duplan en eentje van Vorstermans na de rust. Ja, uh, wat moet je zeggen over die nederlaag van Ajax? Wat moet je zeggen over de overwinning van FC Utrecht? Ronald van der Geer in gesprek met de nieuwe utrecht speler Kevin Stroopman. Man of the match, eerste wedstrijd voor eigen publiek tegen Ajax. Dan dit, dat is uh, genieten in de overtreffende trap. Ja, klopt. Uh, je weet dat dit een hele belangrijke wedstrijd is voor de, voor de sporters, voor de club. En wij hebben ook de drie punten hard nodig. En uh, ja, dat is zo'n wedstrijd uh, wed, dat is fantastisch. Was je verbaasd over de manier waarop het mocht gaan? Nou ja, We hadden wel een goed gevoel in de groep. We wisten wel dat Ajax uh, steeds beter aan het draaien was om de nieuwe trainer. Maar uh, ja, hier in Utrecht hoef je eigenlijk van niemand te verliezen, denk ik. heb je vandaag ook wel gezien. En, uh, ja, met de strijd en de beleving die we brachten... Uh, denk ik dat we het heel goed hebben ingevuld. Dat is de kracht, hè? eigenlijk gelijk druk zetten, vastzetten... en geen, geen, geen centimeter ruimte weggeven. Dat is misschien wel het recept. Ja, klopt. Zeker tegen een ploeg als Ajax. Die moet je niet, uh, niet laten voetballen. Daar hebben ze gewoon te veel kwaliteit voor. En, uh, we hebben het goed ingevuld. In de eerste helft zelf ook goed gevoetbald. De tweede helft zakte we wel weg. Omdat we gewoon, ja... dus, uh, het kost heel veel krachten, uh, de eerste helft. Maar we hebben denk weinig kansen weggegeven. Wat moet het voor jou lekker zijn om... A, Eredivisie te voetballen, maar ook zo te kunnen voetballen? Ja, tuurlijk. Kijk, elke voetballer wil zo hoog mogelijk voetballen. En dat is nu uh, in de Eredivisie. En uh, ja, in zo'n ploeg word je, ken je eigenlijk makkelijk mee, omdat het goed staat. De, de spelers coachen goed en zetten hier goed neer. En dan, uh, ja, dus denk, ben ik blij om, uh, om hier te spelen. Kevin ja, Stootman zei dat na Utrecht tegen Ajax. Ed van der Bent. Uh, met hoeveel gaan we uiteindelijk naar de barange? Nou, dat weten we over zeven starts, Tom. Nee, moeten we nog gaan maar van de laatste start dan je van de Schans is. En dan weten we het echt en daarvoor nog voor Nederland, Vincent Voren. Maar het is uh, leuk om te zien, die, het is nu weer muisstil. Want men kijkt naar uh, Gianni Giovanni, de Italiaan. Want voor iedere ruiter is de aandacht. En men zit al bijna anderhalf uur op die tribune. En dat is toch wel, of schoon marketingmensen zeggen... Van, je moet niet meer dan 30 starts maximaal uh, laten in een proef. Nou, we, we hebben hier 45. En ik denk dat men echt tot en met die laatste... en dan de barrage waarvoor er nu acht zijn geplaatst... waarvoor inmiddels een vierde Nederlander er uh, echt voor blijft zitten. Toont aan dat we in Nederland uh, gek zijn van die sport. Niet alleen van de resuur, maar ook van de springsport. En er zijn de... Uh, verrichtingen toch ook geven daar alle aanleiding toe. Ook die van Erik van der Vleuten, die als vierde heeft zich geplaatst voor juist voor die barrage. met het paard VDL groep Oetasha. Paard in eigendom van het Springpaardenfonds Nederland. Dat zich beijvert om een aantal paarden te selecteren dat er voor een langere periode behouden blijft via een syndicaatsysteem. Dat gaat via een bank en een groot aantal syndicaatleden. Nou Erik van der Vleuten dus met Oetasha voorlopig. Al was het hier en daar nipt, want het paard springt eigenlijk geen centimeter te veel. Die paarden die gaan er huishoog Overheen met 10, 20, 30 centimeter over die balken van maximaal 1,60 meter. Dit paard niet, dat is heel erg kritisch in hoe hoog die wil springen. We hopen dat het in de barrage dat het voldoende zal zijn, want daarvoor wordt dan de zaak iets verhoogd. Voorlopig voor Nederland, dus vier deelnemers in de barrage. Rob uh, Hadricks, die heeft in Biddinghuizen de eerste schaatsmarathon van de KPN Grand Prix gewonnen. Um, de Groninger was op de ijsbaan van Flevon huis. Na 75 kilometer de snelste in de massasprint. Heckman Hekman eindigde als tweede en Sjoerd Huisman werd derde. De Grand Prix bestaat uit vijf wedstrijden. Met de vrouw won Yvonne Spicht. Ze was na 50 kilometer de snelste van een kopgroep van vijf. Margot van der Merwe en Marion Spijkerman. Die werden respectievelijk tweede en derde. Wielrenner Hugo Haak heeft in Peking staat Hier met een oudere jongere team van het heet Beijing. Tegenwoordig voor het eerst in zijn loopbaan een medaille gepakt in een wereldbekerwedstrijd. De baanrenner eindigt als tweede op de kilometer tijdrit achter de Fransman François Perwies. En het brons was voor de Nieuw-Zeelander Simon van Veldhoven. Mooi Nederlandse naam. Kirsten Wild veroverde ook een zilveren de renser deed dat op het Omnium, het nieuwe Olympisch onderdeel... waar ze voor het eerst op uitkwam. Wild is met Marjonne Vos kandidaat om Nederland... bij de wereldkampioenschappen in Apeldoorn te vertegenwoordigen... op dit nieuwe onderdeel Omnium. Gaan wij weer eens even naar het schaatsen in Tijalf in Heerwee... met Nederlanders op de baan op de 1000 meter. Sebastian. Jan Smekens zet zijn uh, bril eens eventjes op... en uh, rijdt zo langzamer zeker de uh, inrijbaan uit... en de officiële wedstrijdbaan in... voor zijn laatste afstand van zijn eerste WK-sprint... De 1000 meter, niet zijn favoriet afstand, maar progressie genoeg heeft hij geboekt in dit seizoen. Uh, van de, uh, in dit seizoen onder Jack Ory, zijn coach bij uh, Control, die hem uh, ook de 1000 meter heeft leren rijden, heeft laten rijden, beter laten rijden. En daardoor mochten Smeekers meedoen aan dit WK en na de teleurstellende dag van gisteren. Deed hij dit in ieder geval eerder vandaag. Dus goed op de 500 meter met die tweede plaats 3499. Hij rijdt tegen Danny Morrison, de Canadees, middellange afstandspecialist 1500 meter. Dat zijn zijn favoriete afstanden. Morrison is 15 in het klassement. Smeekers trouwens 10e. En Morrison werd gisteren 5e op deze afstand. Zij staan bij de start. Jan Bos heeft het terrein verlaten. Is de Schaats aan het uitdoen op het middenterrein. En die kreeg er straks een prachtig. Uh, uh, Prachtige ovatie van het publiek nadat hij had gereden. Het publiek dat massaal ging staan, klappen. En dat hem toezong. Hey ja, Jan Bos. Hey ja, Jan Bos klonk er voor de man die afscheid neemt van het WK Sprint. Het was zijn kippenvelmoment. Jan Smekens inmiddels in de starthouding. Diep gebogen, goed gestart. Tegen Morrison Smekens in de buitenbaan vandaag gestart. Heeft dus dadelijk ook de laatste buitenbocht. Tegen die Danny Morrison. Gisteren reed hij 31 Jan Smekens. Terwijl hij dit seizoen toch al een dikke seconde sneller was. En dat was bij het enkele Sprint die 1123 reed. 16.55. Natuurlijk de snelste opening. Dat mag je verwachten voor Jan Bos En Morrison moet haast gaan maken. Moet versnellen in die binnenbocht. Even het handje naar het huis bij de Canadees... om een moeilijke kruising te voorkomen. Dat lukt. Hij kruist nog voor Jan Smekens langs. Maar die komt al via die kruising... al een stukje dichter bij Danny Morrison. Heeft dan nu de binnenbocht. Komt Jan Smekens onderdoor. Loopt een prima bocht. Netjes binnen de lijnen. Moest bij het uitkomen van de bocht ietsje inhouden... in plaats van uitversnellen. Dat zie je ook gelijk terug in de snelheid... Want Morrison komt al zij op het rechterstuk. Volgende bocht. Binnenbocht voor Smekens. Die trouwens net langzamer was dan de tussentijd van Jan Bos. En nu komt hij de man met de hamer tegen. Want bij het uitkomen van de bocht valt hij ongelooflijk stil. En dan zit Morrison er al naast aan het einde van de kruising. En gaat Smekens, hier zijn Waterloo, vinden in deze rit. En gaat Danny Morrison hier de rit ruim winnen. Morrison gisteren 1, 9 88. Dat zou nu niet genoeg zijn om Bos te verslaan. Nu doet hij het veel beter. 1, 9 15 is de tijd voor uh, uh, Danny Morrison. En met 1181 is Smekens wel sneller dan gisteren. Zijn WK-sprint zit er ook op, Radio 1, het NOS Journaal. Half vijf geweest, Juri Stubinitsky. Vijf verdachten die vrijdagmiddag werden aangehouden na de studentendemonstratie in Den Haag. moeten morgen voor de supersnelrechter verschijnen. De vijf waren betrokken bij rellen na de demonstratie. Ze worden ervan verdacht dat ze een steen, een bierblikje. of iets anders naar de ME hebben gegooid. Eén verdachte zou een ME'er met een stok hebben geslagen. In Brussel is een demonstratie aan de gang tegen de politieke impasse in het land. Er is na zeven maanden nog steeds geen nieuwe regering en de vooruitzichten zijn slecht.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 Het spoor leidt volgens de Egyptische regering... naar een groepering in de Gazastrook die banden heeft met Al-Qaeda. Maar die groepering wijst de beschuldiging van de hand. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Erwin Krol. Het is bewolkt, af en toe mist het, het, lokaal is het nevelig... vanavond is het precies hetzelfde weer, vannacht is het ook hetzelfde weer... maar dan koelt het af tot 2, 3 graden. En morgen overdag, u raadt het al, is het hetzelfde weer. Het is bewolkt, het is een beetje nevelig en van tijd tot tijd motregent het. Bij de matige noordwestelijke wind aan zee is die vaak windkracht 5... en morgenmiddag zal het over het algemeen een graad of 6 zijn. Dinsdag, dan regent het wat harder. Woensdag is er een enkele bui, het is nog steeds redelijk zacht. De rest van de week is het droog... Af en toe is er een enkele opklaring. De temperatuur gaat naar beneden en s'nachts gaat het vriezen. ABB Verkeersinformatie. Een ongeluk op de A1 Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Stoel en Voorthuizen, 4 kilometer file. De rechterrijst is dicht. Het verkeer kan vanaf knapend Beekbergen eventueel omrijden via de A50 en de A12. Op de A13 Den Haag Rotterdam. Daar is het heel druk rond Ikea Delft. Er zat 4 kilometer file. Alle parkeerplaatsen zijn daar bezet en ook de afrit Delft is dicht. Ruim vijf minuten over half vijf. We beginnen met een bericht over Ruud Gullot. De presentatie van Gullot als nieuwe trainer van Terre Grozny is vandaag niet doorgegaan. No. Ja, hij zou er worden gepresenteerd vandaag, maar hij is niet in bezit van de juiste reisdocumenten om de Russische Deelrepubliek Tsjetsjenië binnen te komen. 48 jaar gekozen, Meltzer is nu morgen bij zijn selectie in het trainingskamp in Turkije. Gullot kwam afgelopen week een contract voor anderhalf jaar overeen met die. Uh, Club uit Cheney Een droombaan van. Ja, ze maar gaan schaatsen, zoals Jan Timmerman op de droombaan in de RV. Ja, precies. De droombaan. Uh, nou ja, voor velen toch nou, wel. Ja, toch wel. wel prachtig, precies, uh, precies. Kijk, uh, ja, ja. uh, wereldrecord zitten er niet meer in tegenwoordig. Maar het is toch een baan waar uh, ja. iedereen wordt aangemoedigd, hè, wat je altijd hoort uh, door de buitenlanders, buitenlandse rijders. En dat merk je toch ook wel bij dit WK Sprint. Het is wel een sfeervol toernooi wat dat betreft. Wat je wel eens bij allround toernooien hebt, dat het dan een beetje. Stilvalt. Dat gebeurt hier absoluut niet. Als ook uh, niet-Nederlanders rijden. Nu wel een Nederlander in de baan. Kjeld Nuis tegen een Rus. Dimitri Lopkov En Nuis die zal toch wel wat willen goedmaken voor uh, dat Nederlandse publiek... na zijn tegenvallende 500 meter eerder vandaag. Toen hij de vijfde plaats in het algemeen klassement uit handen gaf. Hij staat nu namelijk zesde. En dat staat hij toch bijna een seconde achter Jamie Gregg, de Canadees. Dus wil hij nog weer terug naar die vijfde plaats... dan zal hij hier in ieder geval een goede duizend meter moeten rijden tegen Lobkov. Die toch altijd meer 500 meter specialist is dan 1000 meter specialist. Deze Russische sprinter. Die grote rust de Russische sprintkampioen. Lopkov in de binnenbaan gestart. Kjeld -Nuis nu in de buitenbaan. Gisteren vijfde op deze afstand ook. In 1'988. Nu verliest hij ietsje op de eerste 200 meter van Lopkov. Die opent in 1666. Dat een voortvarende opening. En 1681 is de openingstijd voor Kjeld -Nuis. Goed door de buitenbocht heen. Die zich bevindt recht voor mijn neus. En dan het uitversnellen. De kruising op langs coach Jack Ory, die hem nakijkt aan de andere kant. Zo, hup, die bocht weer in. En dan is dat in dit geval de binnenbocht voor Kjeld Nuis. En daarin overbrugt hij het verschil met Lobkoff. En komt hij met een kleine, kleine, kleine voorsprong eruit op weg naar de bel. 42-40 is de doorkomsttijd hier van Kjeld Nuis. Daarmee is hij iets langzamer. 400ste dan Danny Morrison, die met 1, 9, 14 de snelste tijd op zijn naam heeft staan. En een prima laatste ronde had. Met een dikke seconde verval. Wat kan Nuis in die laatste ronde? Lobkoff is gezien. Die is eraan voor de moeite. Nuis, die snelt de laatste buitenbocht in. Ziet er allemaal prima. en Goed geconcentreerd uit wat de Nederlander hier doet. Een talent voor de toekomst. Daar komt hij aan. 1 9, 14 van Morrison. En die gaat eraan aan. Hoor. Ja! 1 9, 0, 9 voor Kjeld Nuis. Zo snel was hij dit seizoen nog niet. En dat betekent dat hij ook nog eens dicht in de buurt komt van zijn persoonlijk record. En de snelste tijd voorlopig hier heeft gereden in Tielf. Zijn eerste WK zit erop. Dadelijk een tussenrit tussen Iler en Jamie Gregg. En dan de grote finale. Mo tegen Groothuis en Lee tegen Davis. Het vallenbent in de rij met de laatste combinatie. En de Nederlander, had ik beloofd, Wout-Jan van der Schans... met uh, Eurocommerce, uh, Seultwan. En we hebben eerder al een paar ritten terug... Vincent voor gezien voor Nederland... met de Audi's Alpapignon Armani. Waarmee hij het Nederlandse uh, team in uh, Manheim... een medaille bracht. Paard heeft wat uh, last van blessures gehad. Maar lijkt toch weer helemaal terug met net niet goed genoeg... Uh, die ene springfout om dus in die barrage te komen. Waarvoor we tot nu toe acht deelnemers hebben... waarvan vier uit Nederland. Ik noem de namen nog maar even. Ben Schurde, Mark Houtzager, Hendrik Jans Schuttert... dat uh, jonge talent en Erik van der Vleuten... Woutje van der Schans, inmiddels begonnen aan het parcours... hier Jumping Amsterdam, dat hij al zo heel lang kent. Vroeger in de Europahal, die immense hal. Men is toen naar de wat kleinere hal hier, een van de bijhallen gegaan. Maar uh, dat is een prachtige accommodatie, precies goed voor dit evenement. En dan uh, kunnen er ook nog andere evenementen worden gehouden. En dat is de basis voor de toekomst van Jumping. Want om het evenement in de Europahal te doen, ja, dat, uh, dat kan niet uit. Jumping in feite de grootste sponsor. Terwijl daar, op de, uh, op de zowel het eerste als het tweede element van de ik dacht, veilig nog even. Door te kunnen praten. Want het zag er foutloos uit. Maar daar maakt hij dus twee springfouten. betekent acht strafpunten. Dan gaat hij naar die vier sprong, als ik hem zo mag noemen. Die enkelvoudige stijlsprong. Vier gelost daarachter. De driesprong van Okser, Stijl en Okser. En wat jammer dat het in die dubbelsprong. die vanaf eh, zeg maar de, de volgepakte tribune gaat. En, en, niet op weg naar de uitgang. Een beetje vreemd dat daar dus fouten werden gemaakt. Misschien wat kijker op de overbouwde sloot. Het tweede deel van die dubbelsprong. Gaat hij nu naar het laatste lijntje. En eh, Woutje van der Schans met zijn vaardige de, de oud-military-ruiter, maar dat is al een paar decennia geleden. Weet hij in die springsport heel mooi te laten zien hoe het moet aan al die talenten die er zijn. Maar jammer genoeg, twee springfouten, acht strafputten. Geen plaats in de barrage voor hem. Maar wel zo dadelijk, er wordt nu omgebouwd, hebben we vier troeven van het totaal acht starts. Dus wie weet dat er een Nederlander weg gaat met de 22.500 als eerste prijs in deze grote prijs. En dus keren we weer terug naar het schaatsen. Sebastian Timmerman, de kilometer tussenritje noemde je dit, hè? Jamie Gregg in de banen. Dat is wel een rit waar Kjeld Nuis ook erg naar zal kijken. Want hij kan die Gregg gewoon nog weer terug voorbij gaan in het klassement. En dan lijkt hij dan daardoor vijfde te gaan worden op zijn eerste WK. En dat is toch een mooi debuut om te gaan maken. Maar voor het algemeen klassement staan deze heren verder toch wel ver verwijderd van het podium. Jamie Gregg, de Canadees, die als eerste uit de laatste bocht komt. Gaat de dus winnen van de Duitse Ile die moe gestreden is. En dat doet hij in 1.0999. Daarmee behoorlijk sneller dan gisteren. En Nico Ielen rijdt een tijd van 1.10.83. En door die 1.999 weet Kjeld inderdaad dat hij negentiende goed maakt op Jamie Gregg. En dat hij weer voorbij is aan de uh, Canadees in dat algemene klassement. Dus wat Nuis vanmorgen een beetje weggaf op de 500 meter. Heeft hij nu weer goed teruggepakt met die 1.0909. Een prima tijd hoor. Daar was hij gisteren gewoon tweede mee geworden als hij dat had gereden op de 1000 meter. Er was maar één man sneller. En die staat nu in de baan. Stefan Groothuis. Wat een rare dag voor Stefan Groothuis. En uh, deze dag zal hij zich niet snel, zal hij niet snel gaan vergeten. En als hij alle agressie die hij heeft gehad in de afgelopen uren, als hij die weet om te zetten in energie en dat weet over te brengen op het ijs, nou dan moeten er bijna een wereldrecords een beetje in zitten. Dat zal er niet in zitten, maar energie. Door agressie zal die zat hebben, Stefan Groothuis. De nummer 4 in het algemeen klassement. Na die mislukte 500 meter, sowieso mislukt qua tijd. 35-56. En daarna dus die disqualificatie, die weer werd teruggedraaid. En dus staat hij gewoon vierde. Daar gaat ze naar om de lucht in. Het publiek gaat al staan. Nu al gaan ze al staan. Sommigen, althans dan op de hoofdtribune. Nou, die gaan nu weer netjes zitten. Want er moet stilte zijn bij de start voor Stefan Groothuis. Tegen Thijs Mo, de Olympisch kampioen op de 500 meter. De nummer 2 na drie afstanden. 75 honderdste achter Q. een een landgenoot. Onderling verschil tussen deze twee heren. 73 honderdste van een seconde voorsprong. Als Groothuis een uitstekende duizend meter uit zijn tenen weet te halen. En als Mo een heel klein beetje tegenvalt, zou het erin kunnen zitten dat hij uh, die barrière weet te overbruggen. Dat hij dat gat weet dicht te rijden. Ze zijn vertrokken in één keer. U hoort het aan de achtergrond. Het publiek gaat alweer staan voor Groothuis in de buitenbaan. Dadelijk dus ook de laatste buitenbocht. En Mo. Mo beter op de eerste 200 meter. Maar dat mag je verwachten. Al oh, heel snel hoor. 16.47. 16.62 voor Stefan die Gisteren 1.8.97. 90 en daarmee als enige binnen de 1 minuut en 9 seconden. Daar gaat hij op de kruising. Langzaam al richting dat zwart-blauwe pak van de Koreaan Tebe Mo. Nu door de binnenbocht heen. Komt daar weer een beetje verruim naar buiten. Blijft uiteindelijk wel door in te houden binnen de lijnen. Laatste ronde voor Groothuis. 25-1. Goede ronde hoor. 41-75 is een prima uit ook. En hij heeft nu het voordeel ten opzichte van Mo. Maar valt een beetje stil in de binnenbocht. Mo heeft ook niet meer superveel snelheid in zijn rondje geleden... Maar komt toch in de richting van Groothuis. 73 honderdste van een seconde het verschil. Dat gaat er niet in zitten voor Groothuis. Want Mo heeft de laatste binnenbocht. En daar komt de Koreaan in de buurt van Groothuis. Maar die gaat wel hier de rit winnen van TB Mo. In 1.885. Ja, ja, ja. Hij doet het weer sneller dan gisteren, Stefan Groothuis. Maar Mo is goed met hem meegegaan met 1-8-95. En daardoor blijft de Koreaan voor Stefan Groothuis in het algemeen klassement. En dat betekent dat of Q-Yook Lee of Johnny Davis in de laatste rit... Tijd moet gaan verspelen, want anders dan uh, betekent dat dat Groothuis weer op die vermalen dijde uh, laatste plek eindigt. Tijd wordt trouwens gecorrigeerd met driehonderdste van een seconde maar liefst voor uh, Groothuis. 1 8, 82 zie ik nu verschijnen op het uh, officiële bord voor hem. Maar dat uh, doet niets af van het feit dat hij achter Tijbe Mo blijft in het algemeen klassement. Mo die 75 honderdste van de seconde uh, goed moet maken op zijn landgenoot Qiu Lee... om hem voor te blijven in het algemeen klassement. Dus ja, Qiu Lee zal een hele goede 5000 uh, meter ook moeten rijden. In de wetenschap dus dat hij 1'895 de tijd is van uh, T. 1'079, dat zal hij dus uh, neer moeten zetten. Qiu Lee om voor de vierde keer in zijn carrière wereldkampioen sprint te worden. Want ervaren... Heeft hij zat. Het is al zijn twaalfde WK voor deze 32-jarige Koreaan. Hij won in Hamar in 2007, in Ereveen in 2008 en vorig seizoen in Obi-Hiro. Daartussenin zat Moskou. Daar won zijn tegenstander van nu, Shawnee Davis. Nadat uh, uh, toen q Lee op de laatste afstand, de 1000 meter, ten val kwam... en daardoor ook nog eens werd gediskwalificeerd, ging Shawnee Davis ervandoor... met tot nu toe zijn enige wereldtitel sprint. Onderling verschil tussen deze twee heren. 1 seconde en 41 honderdste. Shawnee Davis mag 700ste verliezen ten opzichte van Stefan Groothuis. Shawnee Davis verloor gisteren de 1000 meter van diezelfde Stefan Groothuis. Zijn tweede op één volgende nederlaag in dit seizoen op de 1000 meter. En dat voor de Olympisch kampioen. U hoort twee startschoten, er wordt vals gestart. En dat gebeurt door Shawnee Davis inderdaad. Davis start vals en dus wordt nog uh, deze uh, ontknoping nog eventjes ietsje uitgesteld. Inderdaad de beweging, zijwaartse beweging bij Davis toen hij uh, die starthouding had aangenomen. En dat mag dus niet. Dus het ligt dus ook bij hem druk op. Druk om die 1 seconde 41 te moeten goed maken op Lee. Wat me wel te veel lijkt. Gisteren verloor Lee ten opzichte van Davis zo'n 16e van een seconde. Dat valt dus ruim binnen die marge. Maar ja, hij weet dus ook dat Groothuis op het vinkentouw zit met die 800ste of 700ste van een seconde. Ze schaatsen langzaam, maar zeker weer terug. Sorry Davis die het hoofd een beetje links en rechts schudt. Q.Youk Lee die eventjes met zijn rechterhand op zijn billen slaat. En nu met zijn linkerhand nog eventjes zijn ijzers weer schoonmaakt. En dat er even doet ook met zijn andere schaats. Dan draait Q.Youk Lee, die 32-jarige Koreaan, weer om. En gaat hij weer richting de startstreep. Net als de 28-jarige Shawnee Davis uit Chicago, de koning van de duizend meter, de tweevoudig olympisch kampioen. Maar koning dit seizoen niet op deze afstand met die twee nederlagen dus. De spanning is voelbaar in Tiof, waar het muis en muis stil is bijna. En dat zal dadelijk wel anders zijn als de heren gestart zijn. Het pistool is weer de lucht in, het ready klinkt weer van de starter. De startposities zijn we aangenomen en nu zijn ze goed weg. Over een dikke minuut weten we het wie er wereldkampioen sprint is. Wordt het Mo? wordt het uh, Q.U. Glee of toch weer Shawnee Davis... Lee is er goed van doorgegaan. Komt in de eerste binnenbocht onderdoor. En heeft dadelijk dus ook het voordeel van de laatste binnenbocht. Opening voor Lee is de snelste. 16, 36 Sneller dan Groothuis was ook. Davis gaat mee in die buitenbaan. Oeh Lee. Even het handje naar het ijs. Ja dan hou je toch weer eventjes hard vast. Als je de Koreaan zo tekeer ziet gaan in die laatste rit in die eerste bocht. Met een meter of 15 voorsprong gaat hij de buitenbocht in. Daar komt Shawnee Davis. Heeft hij zijn ritme inmiddels goed te pakken? Heeft hij die scherpte die we toch ze nu en dan een beetje missen dit seizoen? Lee dicht tegen de lijn aan als ze de laatste ronde ingaan. 41,98 op 42,02. De derde en de vierde tijd. De verschillen zijn marginaal. Zo'n twee tiende van een seconde. Maar daarmee zou Shawnee Davis wellicht Steven Groothuis toch voorbij zien gaan in het klassement. Het gaat allemaal om die laatste ronde. Lee komt in de richting gesneld van Shawnee Davis die met voorsprong door de buitenbocht heen gaat. Lee komt er niet aan hoor bij Davis. Davis heeft meer snelheid. Davis gaat hier de rit winnen. 1,882 was de tijd van Groothuis. Die tijd die gaat eraan. Davis wint de 1000 meter in 1,876. Uh, en de 1,948 van Lee is genoeg om wereldkampioen te worden. Voor de vierde keer in zijn carrière is Q. Lee wereldkampioensprint. Heeft hij het al in de gaten? Ja, nu wel. De high five met zijn coach. Hij kijkt nog een keer voor de zekerheid naar het scorebord. En die arme Stefan Groothuis wordt weer vierde. De klassering die hij al zo vaak heeft gehad in zijn carrière. Want Lee wordt dus de wereldkampioen. Taibu Mo eindigt op de tweede plaats. Is Shawnee Davis dus op deze dag uh, mooi voorbij gegaan. En handhaaft die tweede plaats op de laatste afstand. Korea 1, Korea 2 en de derde plaats in het eindklassement is voor Shawnee Davis. De Amerikaan die de duizend meter wint. En wat dat betreft weer even de orde. Een beetje op zaken stelt. Stefan Groothuis na die rare dag weer op de vierde plaats. De plek die hij behaalde een keer bij de weken afstand op de duizend meter. De plek die hij vorig jaar behaalde bij de Olympische Spelen op de duizend meter. De plek die hij voorafschuwt. Maar ja, hij staat er weer op. Op vier de best of the rest na het podium. Kjeldnuis vijfde, twaalfde Jan Bos, dertiende Jan Smekens. Hier in Tijalf dat een beetje rustig is, maar het mag best klappen voor het podium. Lee op één, Mo op twee en Shawnee Davis op drie. Terug naar het voetbal, half 1 wedstrijd Utrecht. Goed uit de winter gekomen, winnend bij VVV. Van de week nog een beetje gelukkig, maar vanmiddag helemaal niet gelukkig. Want gewoon overtuigend, veel sterker dan Ajax. 3-0, Duplan, Duplan en Forstermans die weer in het centrum van de verdediging stond. Maar in de slotfase mee naar voren was bij een vrije bal. En uiteindelijk in tweede instantie daar prachtig scoorde. 3-0 dus voor Utrecht. Ronald van der Geer in gesprek met de trainer van Utrecht. De ongetwijfeld trotse Ton du Chatignier. Wat stond er in jouw draaiboek, Tom? Aanvangwedstrijd? Ja, hier, hier drom je wel eens van. Maar dat het dan ook nog uitkomt, dat, dat is mooi. Je had Ajax bekeken. Er was heel veel euforie hè? rond het, het nieuwe Ajax. Maar jij dacht, ik weet wel iets waar ik ze, waar ik ze pijn kan doen. Ja, dat, dat is altijd makkelijk om nog nu te zeggen. Ik denk dat het Ajax van nu ook anders in elkaar steekt dan voor de winterstop. Alleen, we hadden ze voor de winterstop gezien... Uh... Feyenoord. Ja, wij, wij vonden dat Feyenoord ze wel heel erg veel ruimte gaf. En Wij hebben ervoor gekozen om iets sneller druk op hen te zetten. Nou, ja, dat pakte vandaag heel goed uit. Maar het is wel iets wat heel veel kracht kost, hè? Dat, dat is misschien wel de angst dat je dan in de tweede helft toch ja, achteruit moet lopen. Nou ja, maar dat hebben we ook in de rust aangegeven. Ik gisteren ook bij een wedstrijd uh, heb ik gezien nek. Dat is ook een wedstrijd met twee gezichten. Daar ben je altijd bang voor dan. Want als er een snelle aansluitingstreffer komt, dan, uh, dan moet je er weer achteraan. Maar nogmaals, ik denk als we de eerste helft, en dat is niet uh, met 3, 4, 1 voorstand, hebben we eigenlijk niks te vertellen. En de tweede helft hebben we het enorm goed gedaan, ze hebben compact blijven spelen. Maar daarbij hebben we ook, hebben Vlaag heel goed voetbal gespeeld. Je hebt een, een nieuwe middenvelder erbij, Kevin Strootman, die wilde je eigenlijk al langer hebben. Vandaag bleek eigenlijk wel in de wedstrijd waarom. Nou, ik vind uh, Kevin, uh, die heeft nu de tweede wedstrijd in Utrecht gespeeld. En die speelt hier omdat hij uh, er al jaren speelt. En zet ook jongens neer geeft geeft aanwijzingen. Bijvoorbeeld vlak voor tijd krijgen we nog een corner. Dan zet hij de boel ook verdedigend nog even neer. Maar dan vergeten we nog even dat die jongen pas twintig is. En uh, ja, een groot compliment naar hem. Wat gebeurt er toch altijd met jouw ploeg als Ajax de tegenstander is? Want ik bedoel, ik denk dat jij de meest succesvolle Utrecht coach bent tegen Ajax. Nou, volgens mij foek ook wel. Maar, maar ja, Ajax dat ligt hier altijd uh, heel gevoelig en... Uh, maar dat weten die jongens van Ajax ook. Overal waar zij komen, dan, dan weten ze dat, dat ze tegen ze, tegen ze zijn. Dus, uh, nou, en dat leeft hier in Utrecht enorm. Daar, uh, daar zijn ze bij ons voor de training de supporters... om ons erop te wijzen van, uh, dat, wat de bedoeling is. Het uh, verleden jaar uh, was er voor mijn huis een groot spandoek uh, neeropgehangen. Uh, dus ja, dat, dat leeft enorm. Tom de Chatigné, winnend dus met 3-0 van Ajax. Utrecht is daardoor gestegen naar de zevende plaats op de ranglijst. Keren wij weer terug naar het WK-sprint in Heerenveen. Beste Nederlander was dus Stefan Groothuis bij de mannen op de vierde plaats. Margot Boer en Annette Gerritsen die streden tegen elkaar om het zilver bij de vrouwen. Ze zijn team en landgenoten, maar dat wilde even niet. Gerritsen won het onderlinge gevecht op de duizendmeter. En het brons ging dus uiteindelijk naar Margot Boer. Jong Stekelenburg zocht haar op. Is dit nou eindgoed al goed? Ja, toch wel, ja. Oh, ik, uh, ik wist niet, dat ik, ik dacht eigenlijk dat ik vierde was. Ik dacht dat Richardson er nog voor zat, voor Annette ook. Oh, je dacht zelfs toen Wolf over de finish kwam nog steeds dat je vierde was? Ja, want ik, uh, ik dacht eigenlijk dat ik maar 14 of zo mocht verliezen op uh, Richardson. en. Het was iets van vijf, dus ik dacht, uh, nou, ik was ook best uh, pissig om mezelf. Ik denk: shit, nou, kon ik nou net niet even een meter harder doorrijden, zeg maar. En toen uh, kwam Peter naar ons toe dat we 2 en drie waren. Op uh, honderdste, zeg maar. Dus, oh, toen was ik echt heel blij. Dus ik moet nog even tot me doordringen. Maar, uh... ja, je bent erin gefeliciteerd met Brons op dit WK. Um, die minuten van, van uh, de race van, van Wolf en Nesbit, Was dat nog, was dat nog uh, hopen dat, dat, dat Wolf erdoor zou zakken? Nou, voor jou eigenlijk niet. Want jij dacht dat je dan vierde zou worden natuurlijk. Ja, ik dacht ik ben toch vierde. Dus ik denk, nou ja, ik heb er eigenlijk niet in gevolgd. Ik zag alleen uh, de laatste bochten heel moe worden. En toen de race 1, 19 en Annette ging helemaal uit de dak. En toen dacht ik, nou, eerst dan net gefeliciteerd. En uh, toen dacht ik, jeetje, word ik weer vierde. Dat heb ik het mooi, uh, mooi verkloot. Ja, want is dat, dat de grootste winst van die bronzen plak, dat je niet weer vierde bent. Net als in Moskou. Ja, ik wil niet meer vierde worden. Er is echt is niks aan. En nu uh, mooie stap derde en op één hand van Annette. toch uh, wat uh, nou, slechte duizend gisteren. 500 uh, moet nog even beter, maar ik ben hartstikke blij nu voor het toernooi. En uh, ja, zo rit tegen net gaat om het kampioenschap. Dus dan um, kun je bijna niet verwachten dat je daar een hele harde yoga 1.16 in laag rijdt, want je vecht tegen elkaar. Arke, zei al net. Ja, zeker. Vooral het laatste stuk. Gewoon uh, ja, hopen dat je dan toch je been net iets verder uitstrekt dan de ander. Uh, ja, je rijdt heel erg tegen elkaar en niet, uh, niet voor tijd. Maar uh, dat is een gevecht. Dat was eigenlijk voor de derde plek, tweede plek. En nu mooi tweede en derde, dat is echt, echt super. Super, dus uiteindelijk derde geworden, Margot Boer. We gaan snel naar Ed van der Bent, barrage Ed. Ja Tom, en wat is het leuk dat je nou eens een barrage hebt met uh, ja, wat onverwachte deelnemers daarin. Voor Nederland uh, vier stuks, heel uh, mooi resultaat. Maar ook totaal verschillende paarden, met allemaal met een verschillend springvermogen. Verschillende wijzen van hoe ze reageren op een ruiter. En dan is het uh, gewoon ook een mooi leermoment voor het publiek zou je kunnen zeggen. Of je nou insider bent of niet, je leert hier ontzettend veel van. En als je dan ziet hoe uh, die parcoursbouwer ook een hele vernijdige lijn erin heeft gebouwd. Die voorlopig heel goed gaat voor Ben Scheuder, de eerste van de vier Nederlanders. Met BMC Unaniem, hij is goed in de tijd. Bij de landing na de dubbelsprong was hij binnen de 25 seconden. En dat zou kunnen betekenen dat hij binnen de leidende tijd van dit moment uitkomt. 37 seconden, 77 honderdste is de tijd die aan de leiding gaat voor Dennis Lins. En hij blijft daar nee, niet onder. Het is 1 seconde, 23 honderdste dat hij daar met 39 seconden precies boven blijft. Maar mooi rit, mooie rit uit het boekje voor Ben Schurden met BMC Unaniem. En voor Nederland met voorlopig hem dus op de tweede plaats. Nog drie kansen om hier te winnen. Mark Houtzager. Dan uh, uh, Hendrik-Jan Schuttert en Erik van der Vleuten. Hoeveel hebben we in totaal uh, in de barrage, Ed? Acht deelnemers totaal in de barage. Waarvan vier Nederlanders dus. En we kunnen nog, nou, scheuters staat tweede, met nog drie te gaan dus. Amsterdam heeft zich ten behoeve van de organisatie... van de Europese kampioenschappen Atlantiek van 2016... Garant gesteld voor een overheidsbijdrage van 8,5 miljoen euro. Maar het project is in totaal 22 miljoen euro gemoeid. En daarvoor wordt onder meer het Olympisch Stadion aangepast... aan de internationale eisen... Atletiek Unie zal op 28 februari een voorlopig bid uitbrengen voor de EK. De Europese Atletiek Associatie beslist in november over de toewijzing. We gaan zo langzamerhand naar het journaal van vijf uur toe. Even het uitgebreide journaal, daarna zijn we bij u terug. Wat doen we in het laatste uur? Uitgebreid terugkijken we natuurlijk op de vier eredivisie-wedstrijden van vandaag. PSV en Twente met drie punten ertussen. Twee punten, drie punten ertussen, ik moet het goed zeggen. met één punt ertussen, hè, 44 om 43. Eén punt ertussen, zij aan zij, strijdend richting de nationale titel. We kijken terug naar het buitenlands voetbal. We kijken terug naar het schaatsen. En we kijken de ontknoping bij de Jumping Amsterdam. En straks nog een interviewtje met Urbi Emanuelsson. De man die afreist naar AC Milan. En daar misschien zelfs komende week als een debuut maakt voor de Milanezen. Uitrekent voor 3,5 jaar de oud Ajaxie. Dat allemaal zometeen na het NOS kanaal van 5 uur.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 Ja, ja. Oké. Okay. Ja, veel succes. <laughs> Dit is Radio 1.